Marianne Hageman met het NOS Journaal. De Amsterdamse autorijders vanmiddag protesteren tegen het afgelasten van een aantal Harley-dagen de afgelopen tijd. Burgemeesters verboden de bijeenkomsten uit angst voor rellen tussen Hells Angels en Satudara-leden. Na de controle aan de rand van de stad mochten 20 leden van Satudara door, omdat eenzelfde aantal Angels op het Waterlooplein is. Daar verloopt alles tot nu toe rustig.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 Dit is de zomer van ZFM, met, met nu, zondag in Kermerland. She needs me this time. Me this time. Can yeah, be feel it now? So give us in. Saunders, all over heet hij. En welkom bij het derde uur van zondag in Kennemaland. Tevens het laatste uur van deze zondag 4 september 2011. Met het nieuws van vandaag, alle, alle, van alle wetten die na de aanslagen van 11 september 2001 zijn ingesteld in het kader van het terrorisme en criminaliteitsbestrijding, is de toegevoegde waarde nog niet aangetoond. Toch is er, uh, een, is er van die wetten nog geen één geschrapt. Dat zegt Jacob Konstam, voorzitter van het college Bescherming Persoonsgegevens. Volgens Konstam uh, is er nog steeds geen overtuigend bewijs dat bijvoorbeeld de bewaarplicht voor bel- en internetgegevens. heeft bijgedragen aan de bestrijding van een terrorisme. De Haagse Museumnacht heeft zaterdagavond, net als vorig jaar, ongeveer 9000 bezoekers getrokken. Er waren 15.000 kaarten beschikbaar. De drummers... Cesar wijk van de rockband Golden Earring in Coen Herst, van DJ Arme van Buren gaven met een zogeheten drum battle het startschot in Koninklijke Schouwburg De Haagse museumdag werd dit jaar voor de tweede keer gehouden Na het, het succes van vorig jaar had de organisatie meer bezoekers verwacht Door het mooie zomer weer verkozen veel mensen het terras boven het museum Ja ik zou, ik, ik zou het wel weten. Cesar Zuidenwijk van de uh, Golden Earring Een van de beste drummers alle tijden hier in Nederland. Ja. En Koen uh, Hers van DJ Armen van Buren. Oh, oké, okay, die, die speelt samen of zo met Armen van ja, Buren. Ja, ik denk het. Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan een smartphone-app waarmee mensen zich kunnen aanmelden als orgaandonor. Met de applicatie kunnen mensen zich inschrijven in het donorregister en dat op elk moment inzien of wijzigen. De app werkt met DigiD, dat maakt het relatief ingewikkeld omdat, uh, om technische en privacy redenen. Hè? Dat zegt het ministerie, Daar duurt het nog enige tijd voordat de app klaar is. Handig, want ik denk toch... Dat je met zo'n app sneller zou opgeven of je het wel of niet zou doen. Nou. Misschien ook wel snel, Dan denk je, ah, waarom niet, weet je? Ja. Ben jij uh, donor? Ik ben uh, het niet, maar ik wil het wel zijn. Eigenlijk. Ja, maar nee, ik heb, wat al, je ik ook heb het vooral een keer opgegeven, maar volgens het niet allemaal doorgekomen. Dus ja, ja. Oké. Okay. Ja, je, je hebt meerdere keuzes, je hoeft niet, maar je kan bijvoorbeeld ook je nabestaanden laten kiezen. Bijvoorbeeld je kinderen bijvoorbeeld. Maar voor, ik zeg nu al van mij mag het zo. Ja ja, ja, ja. ja ik ben, als ik toch dood ben heb ik toch ja. niet voor aan. Als ik dan zo mee, mee blij van word, ja, dan ja. toch? Ik heb nooit gooi je een varkenshart in, ik En een koeienhart. Lekker. Ga ik je tanden herstellen zonder te boren? Dankzij een nieuw vloeistof kunnen de tandartsen binnenkort pijnloos tandbederf bestrijden. Naar schatting zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland bang voor de tandarts. Voor deze mensen, maar ook voor anderen, wordt een bezoek aan de tandarts binnenkort minder vervelend dankzij een nieuwe vinding van onderzoekers en van de universum van Leeds, waarmee tandschade door... Hm. Ja, het niet... is <lacht> helemaal afgemaakt. <lacht> Dat is handig. Dan heb je geen boorm, ben je bang voor de tandarts? Ik niet. Ik ook niet. Ja, ik snap wel wat de mensen dat kunnen zijn. Gaatjes in zonder. zon. Dat is toch mooi? Vloeistof. Ik ga mensen zo'n slapen op doen. doen. Ja. Slapen? Was je zo lang? Nee, ik uh, maak mensen een afspraak heel vroeg. Ja, dan ben ik nog eigenlijk wakker worden, maar als ik dan weer gaan liggen, ja dan oh, liggen, vang je, Ja, ja. Dodelijk is dat, dodelijk. Met vandaag 4 september in 1983. Scott Michael Pelleton vestigt het snelheidsrecord waterskiën op blote voeten. Hij scheert met uh, 191 km per uur over het water. Hoe voelt het dan met je voeten? Ik heb wel eens een uh, spijk in mijn voeten of zo, of een schuurpier, maar als jij met 191 km. Over het water, per... ja. Want water, als je valt op het water, dan zet het net als een baksteen. Lijkt me niet heel erg fijn. Nou, nee, hè? Nee, daarom. En met vandaag in uh, 1781 een Mexicaanse gouverneur uh, sticht in het zuidwesten van de Verenigde Staten een stad met de naam El Pueble, Pueblo. De Nuestra Señora Reina De Los Angeles Dus El pueblo. De Nuestra Señora Larena De Los Angeles Tegenwoordig mag je die start ook afkorten tot LA, oftewel Los Angeles of En met vandaag in 2006 Radio 5 Eet vanaf nu weer Radio 5 de zender heet... Ja, dat staat hier. Oh, Radio 5 heeft vanaf nu weer... De zender heet vanaf uh, eind 2005 Radio 747. Daarvoor uh, 747 AM. En daarvoor weer Radio 5. Het kanaal van de publieke omroep begint uh, in 1983 als Hilversum 5. Heel veel z'n drie bestonden niet. Ik vind het wel leuk om te draaien. Radio 5 is um, een beetje de oudere zender. Ja, maar ik vind het wel leuk Heel veel zijn drieën, om hem even te draaien, Ja, misschien. We gaan hem even opzoeken, Herman van Veen. Ja. Herman van Veen. En nog één bericht over Bauke Mollema. Want op dit moment is de Vuelta bezig. En uh, nog, met nog 30 kilometer te gaan. Houden we u op de hoogte, want uh, Bauke Mollema. De wielrenner staat op de derde plek met 36 seconden verwijderd van de rode trui van Bradley Wiggins. Shorty, it's never too much, keep me doing too much Tendin' to one of me, I can handle that love Leuk liedje, Strange Talk en Climbing Walls. Een beetje uit, uh, uit Australië, uit uh, Melbourne. En ik heb uh, nog een bericht, want uh, de kerstversie directeur van KLM Nederland, Harm Kreulen... Brengt het nieuws met trots We hebben besloten om ons nog tot en met 2015 Als titelsponsor te verbinden aan de KLM Open Dit, heeft, uh, dit toernooi heeft wel heel KLM uh, veel waarde Wat we ermee door willen gaan is een evenement van allure Dat perfect bij ons past En we hebben het dan over golf Nou mooi toch Mooi toch Hé, hey, um, jij had het net over Hilversum 3 Die gaan we dan even opzoeken Want waarom niet toch? Ja, ja, ja. En daarvoor die uh, David Guetta en Where Them Girls At En wat een gast is dat, hè, David Guetta Een van de, misschien wel de populairste DJ op dit moment van de wereld En ik heb zijn uh, nieuwste album gekocht Nothing But The Beat En er staat een paar knijders op Little Bad Girls dit. Ja, dat doet me denken. Aan uh, Lorette. hè? In Lorette Marwa. Ja, waren. Ja, dat is een hele grote tent. En zat gewoon een DJ zat gewoon dit nummer te draaien. Ik wil terug. Ja, Tyre Cruise en Ludacris samen met... Maar ook bijvoorbeeld, um, wat nu een groot hit is, is deze. Dat is met uh, Sia Titanium. je maar deze muziek houdt, koop het album, want hij is te gek. Ook heeft hij onder andere liedjes opgenomen met uh, Snoop Dogg, met Usher, Will I Am, Chris Brown. Noem ze allemaal maar op! En uh, ja, deze aangevraagde moraal: Ja, ja. Herman van Veen. Heel veel bestond nog niet. Zometeen gaan we bellen met Willem van Dentzen, hij staat op het circuit. Er meerdere versies, maar oh, dit is live. Misschien ook leuk. Oh nee, een hele andere versie. We gaan gewoon de normale versie doen, ja? Ja, doe maar. Is dat het leukste? Nog een opara opa para. De metselaar kon zingend op de stijger staan. De belboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilvers en drie stond nog niet, Maar ieder had zijn eigen stem. Op elk steiger klonk een lied. Van Jaz Jeruzalem. Jusal. Alle venters van all een eigen Aria. Voor Haring, voor Bronia Zelfs in fabrieken klonk van overal Toch weer een liedje door de grote hand Heel driek stond nog niet Maar ieder had zijn eigen stem Op elke stijg klonken een leer van jullie zullen dus zullen het geratel van machines doen in de confectie een mooi koel Dromend van de prins van weet ik veel Die je zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel Hilfarsen drie bestond nog niet Maar ieder had zijn eigen stem Shalom! toch een lekker plaatje. <laughs> Heel voor Sum 3 bestond nog niet van her uh, Herman van Veen. Ik ben er wel een beetje fan van, Ruud. Van Herman van Veen? Nee, van het liedje. Oh, ik vind er geen reet aan. <laughs> hey, we gaan weer naar het circuit, we gaan naar Willem van Densen. Willem, goedemiddag. Ja, goedemiddag vanaf het uh, circuitpark Zandvoort. Het circuitpark Zandvoort, waar uh, de youngtimers uh, klasse zijn op de gebaat. We zijn in de laatste ronde en ja, eigenlijk uh, aan de finish uh, zo net uh, de winnaar. En dat is uh, Peter Stots met een uh, Porsche. Lange tijd uh, gevochten uh, met Jan Bot, die in een BMW uh, M3 rijdt. Mooie strijd was dat. Uh, mooie actie op de baan ook. Uh, ook leuk om de trapantjes uh, te zien. Ik zou er niet graag in zitten, want als ik het uh, snelheidsverschil zag uh, tussen de Porsches, BMW's en de trapantjes, uh, Akelig uh, dat verschil. Ik denk dat de trabantjes, in tegenstelling tot de, Porsche, de winnende Porsche die 12 ronden heeft afgelegd, de trabantjes maximaal acht rondjes gereden hebben. Dus dat geeft wel iets aan over het snelheidsverschil in deze klasse. Nou, dat was het voorlaatste race op dit evenement hier tijdens dit Trophy of the Junes Weekend. We gaan zo dadelijk afsluiten met de Radical Cup. Radical Cup die gisteren ook al een race gehad hebben. Die werd gewonnen door Junior Strauss, die gisteren meer. Ik ook nog de gast was bij Albert Jan Fox en Rob Harms tijdens Zandvoort op zaterdag. We gaan zo dadelijk kijken of hij zijn stukje van gisteren kan herhalen. Makkelijk zal dat niet zijn. Hij heeft niet alleen Nederlandse tegenstanders, er zijn ook wat mannen uit Engeland die razendsnel zijn Het is Brundle en Abbott. Ja, en hij zal zich uh, wederom uh, alles moeten geven om toch weer als eerst over de finish uh, te komen. Hij is ook op weg uh, richting uh, Nederlands kampioenschap. Een van zijn grootste concurrenten daarin, dat is uh, Mark Koster, die samen met Petter Sonders uh, rijdt. Ja, en die Mark Koster is voor de race van vanmiddag uh, door de wedstrijdleiding. Uh, ja, zullen we zeggen, geschorst. Hij mag in ieder geval niet meedoen wegens wangedrag uh, uh, gisteren op de baan. Want dat gaat een uh, tegenstander uh, minder uh, voor uh, juniors trouwens. Wij gaan het volgen hier. Ik denk niet dat we dat nog op de uh, radio uh, kunnen doen. Ik denk dat uh, jullie uh, uitzendschema zo dadelijk om vijf uur stopt. Dus uh, ja. vandaar dat we daarover uh, geen verslag meer doen. Nou oké, okay. Willem, hartstikke bedankt voor deze middag. Oké. Okay. En uh, nog veel plezier op het circuit. Dat gaat wel lukken en tot de volgende keer ja. Superman, Lovers en Starlight. Zometeen. Vullen we met Cherk de Blauwe? Hij heeft een interview met de trainer van Bloemendaal. The human race is Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je, Je blijft op de hoogte. En we gaan voor de laatste keer naar Tjerk de Blauw. Hij heeft een gesprek met de trainer van Bloemendaal. Ja, natuurlijk. Vanmiddag die wedstrijd tussen BBC Bloemendaal en OG. Ja, de kop is er keurig af, zal we dat zeggen. En 2-0 winst. Dat is een betere zaak dan vorig jaar. De start. Toen, verloren, toen verloren Bloemendaal dik van Zwanenburg. Ja, dat heb je goed gezien, Tjerk. Uh, Thuisuitstrijd uh, om mee te beginnen is altijd heerlijk natuurlijk. Ja, en als je 2-0 uh, wint van OG, waar we vorig jaar thuis al verloren, ja, dan ben ik dik tevreden. Alhoewel het spel natuurlijk uh, nog lang niet optimaal is, conditie is nog niet goed. Dus ja, we kunnen nog vele malen beter. Maar ik denk uh, gewoon gezien natuurlijk, ja, heel laat uh, doorgevoetbald tot half juni. Dan begint pas, ja, half juli beginnen pas de vakanties. Heel lastig voor elke club in de voorbereiding. Ik denk dat je handen mag dichtknijpen. Ja, maar ja, het is ook weer zo dat de tegenstander heeft er mensen veel last van gehad. En uh, ik denk dat wij een veel bredere selectie dan uh, OG hebben. En uh, ja, dat betaalt zich vandaag uit. Als je ziet wat je nog allemaal op kan stellen wat er niet is, hebben deze jongens het goed gedaan. En dat is dit jaar denk ik de kracht van, uh, van de vereniging. Nieuwe spelers erbij, een aantal. We zijn er vrij bijgekomen. Een aantal A-junioren overgekomen. Jongens van zaterdag overgekomen. Uh, nou, in de, in de basis start Daan Kerkman. Uh, die komt over van RCH en Zandvoort. Hier geeft ze meteen het, ja moet zeggen, de keuze van je wat eerste keeper. Ja, maar dat heeft die jongen zelf afgedwongen. En dat heeft natuurlijk uh, hij heeft het bijzonder goed gedaan in de voorbereiding. Dan zie je die jongen kan kiepen, straalt rust uit, kan voetballen. En uh, ja, zijn, zijn directe concurrent Pieter is vrijwel de hele voorbereiding niet aanwezig geweest. Ja, dan is de keuze ook niet zo moeilijk. En dan is het gewoon aan daan uh, zelf om erin te blijven. En uh, ja, vandaag niet echt veel te doen gehad. Maar uh, ja, hij straalt rust, Er staat wel iets in de goal. Dus, uh... Als je ziet de eerste minuten, aantal kansen voor Bart de Bruin. Ja, maar Bartje die is, uh, is er ook nog lang niet. En die uh, heeft ook een matige voorbereiding gehad. Vel weg geweest, niet geweest. En die jongen die moet het echt hebben van heel veel trainen en scherp zijn. En die is er nog niet. En uh, ja, dan vraagt in de rust ook om een wissel. En dan zie ik al, uh, nou uh, kom er maar af Bart. Uh, prima, maar ik weet zeker dat we gedurende het jaar dat Bart zich nog enorm gaat verbeteren. En ja, uh, vorig jaar tikte hij de ballen wel regelmatig erin. Maar ja, uh, we waren al een stuk verder in het seizoen. Was de breekpunt in de wedstrijd de rode kaart voor de speler van OG? Nou ja, dat, dat, dat zeggen we, maar vaak is het ook lastig voetballen tegen teamen. Maar ook met 11 man hadden OG uh, niks in te brengen. Ze hebben geen kans gecreëerd. En uh, nou ja, we waren gewoon herenmeester, veldbezettingen waren goed. Alhoewel we qua spel, uh, het positiespel, het uitspelen nog vele malen beter kan. Maar ik denk dat ook dat OG met 11 man geen kans had, had vandaag. Blart rust, 43 minuten. Ja, 1-0. Door Paul. Ah, nog nou, een als assist van Harder Snel. Nou ja, Wouter. Die, die heeft precies gedaan. Uh, wat er van hem verwacht wordt. Waar we op getraind hebben. Hij weet het, Wouter is snel. En zijn naam zegt het al. En dat de goede voortzetting. Nou ja, dat, dat betaalde zich uit in de eerste helft. Dus die Bek had het enorm lastig met hem. En dan gaf natuurlijk een goede assist met die goal. 10 in minuut, tweede helft. Tim, tweede. Ja, ja dat was natuurlijk een schoolvoorbeeld. Uh, als je ruimte creëert in het veld uit veldbreedte en jouw middenveld krijgt de ruimte om te voetballen ja dan uh, voelen ze zich als een vis in het water en daardoor, uh, daardoor uh, kunnen, kunnen ze de, bal, de boel natuurlijk zo uitspelen ja die mist nog een penalty ja die mist een uh, pingel maar ik denk als het nog een gelijke stand had gehad uh, had hij hem wel gemaakt hij mist uh, zelden en dit had gewoon te maken met uh, ja, geen concentratie Naast je staan een werkloze collega op dit moment, dan zei hij: ja, dat is lastig hè, als je nou moet gaan kijken. Je hebt geen club. Nee, dat is helemaal niet lastig. Ik kan nu eindelijk genieten van het voetballen. Ik heb, uh, na een hele lange periode, heb ik nu uh, de tijd om op zondag te gaan kijken naar voetbal. En dan kom ik graag bij mijn vriend kijken. En uh, ik moet zeggen dat uh, het spel van Bloemendaal uh, mij bijzonder verrast. Ik vind het een hele frisse, jonge, aanvallende ploeg. Die nog niet uh, uh, optimaal uh, het spel kan laten zien wat ze kunnen laten zien. Maar ik ben er overtuigd dat dit een, uh, een titelkandidaat is uh, in het de derde klas. Behaam je dat erop? Nee, Tjerk, dat behaam ik nog helemaal niet. Uh, we kijken het wedstrijd voor wedstrijd. Want ik weet veel te weinig af van de andere tegenstanders die erbij zitten. En we gaan van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En Zwaluw uh, maakt nog geen zomer. En ze zullen keihard aan de bak moeten van de week om uh, die uitmelding van vorig jaar bij Zwanenburg weer goed te maken. Nou, ik vind het een mooie afsluiter natuurlijk. Volgende week, ja, dan Zwanenburg uit natuurlijk. Dezelfde tijd, ja. En vorig jaar verloren ze daar natuurlijk heel dik bloemenaal met 4-1. Dus volgende week, ja, dan weten we gewoon meer. Of Bloemendaal ook die tweede wedstrijd in Minsk gaan overzetten. Tot volgende week. You bring me your Smoking out, getting fit Pretty soon I'm gonna quit Smoking's bad for my AIM Got a car, got some clothes DVDs from HB Out on the street, ever yeah, someone that I meet, just another. Life, shut the long life En love again for the first time. We gaan even kort, als laatste in dit programma, even kort de evenementenagenda doornemen. Want um, vanaf uh, 7 september is het poppentheater in het Zandvoort Museum van half 2 tot 3. 10 tot 11, uh, 10 en 11 september Dus volgend weekend Open Monumentendag kan je langs allemaal uh, monumentische uh, plekken in Zandvoort. kan je kijken, maar ook in, uh, onder andere in Haarlem en allemaal andere steden. 11 september, het muziekpaviljoen. Dan staat uh, Dixieland, de Cracker Jacks. Dat is uh, een soort jazz uit de jaren 20 en 30 stijl. Duurt van uh, 1 tot half 5. 11 en 12 september, de State of RGP GP Classic. Dat is op het uh, circuitpark Zandvoort. En ook op 11 september, de Classic Concerts. Dat is uh, Laurenton, Prince and Christina Conkers. Geen idee. Maar dat is in de protestantse kerk. Alles wat na te lezen op uh, www.sandvoortjekrant.nl Of natuurlijk in de krant zelf. Het is uh, bijna vijf voor vijf, vijf. Goedemiddag, zondag in land. Het zometeen MGMT Kids komt eraan. Maar ik wil eigenlijk ook nog even een nieuwe Bluff kijk uh, draaien. Nou, we kijken wel. Dit is Miami Horror. Een leuk beentje. En uh, ja, ze zijn toch hard aan het weg aan het timmeren. En dit is gewoon een hele goede single. Eerst uh, echte single waar ze een beetje mee gaan doorbreken. Miami hoor dus. En dit is Sometimes op CFM. Miami Horror and Sometimes. Zo eindigen we deze zondag in Kerenmerland. Voor deze zondag 4 september 2011. Wij willen Willem van Denzen bedanken. En Cherk de Blauw voor de verslaggeving van vandaag. En uh, Aldo jij ook bedankt. En Rudy ook heel erg bedankt. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe editie. Heel fijne werkweek. En tot volgende week.